Kees Groot met het NOS-journaal. President Poetin heeft volgende week woensdag een ontmoeting met leiders van Oekraïne en de Europese Unie. Ze praten in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, over de situatie in Oekraïne. Afgelopen zondag waren in Berlijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk bijeen. Op politiek gebied werd toen geen vooruitgang geboekt. Herstel van werkgelegenheid, groei en banen zijn de komende tijd de prioriteit in Nederland. Dat zei premier Rutte tijdens de informele bijeenkomst van het kabinet op landgoed Nijenhuis in Overijssel. Het kabinet spreekt daar over de begroting voor volgend jaar en Prinsjesdag. Rutte benadrukte dat dat ook gebeurt tegen de achtergrond van de vele gebeurtenissen in het buitenland. Hij noemde met name de toestand in Oekraïne en Irak. Het Iraakse leger is er niet in geslaagd de stad Tikrit te heroveren op strijders van de Islamitische staat. De geboortestad van oud-dictator Saddam Hussein blijft stevig in handen van de jihadisten. Vanochtend begon het leger met een offensief, maar het verzet was zo groot dat het leger zijn aanval heeft gestaakt. Tikrit is overwegend sunnitisch, net als IS. Bestuurders van het failliete kinderopvangbedrijf Estro moeten mogelijk hun bonus inleveren. Kort voor het faillissement zouden nog voor tienduizenden euro's aan bonussen zijn uitgekeerd. Estro maakte direct na het faillissement een doorstart onder de naam Small Steps. Het lijkt vandaag de koudste 19 augustus te zijn in 90 jaar. Tot nu toe bleef het kwik in de beeld vandaag steken op 15,9 graden. Alleen in 1920 en 1924 was het deze dag nog frisser. Mocht de zon toch nog goed doorbreken in de beeld, dan kan het alsnog warmer worden en komt deze 19 augustus niet in de recordboeken terecht. Het weer, de buigheid neemt in de loop van de avond af, maar helemaal droog wordt het niet. De minima liggen vannacht tussen 7 en 13 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is dus met 85 kilometer file toch nog een drukke avondspits geworden. In de Randstad staan er langs de langste files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. En richting Amsterdam bij Muiderslot 6. De A10 Zuid tussen Duivendrecht en het de Nieuwe meer 6 kilometer. En op de A10 tussen Osdorp en Knoop het Amstel 6 kilometer richting Watergraafsmeer.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 Ze mareadoloren, wanneer ze cuando se cuando se cuando baila, baila, baila, baila.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 dat ik dan Se marea dolores cuando se quema cuando se su cuando se cuando se dolores, cuando se se inmala su cuando se inmala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 We'll See you fade away. I'd like, like, like, like to think that I was.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 Take your claim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 Not a good look and some self-control